1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Marcel Bril bij de PvdA. Als het klaar is, hè? Was uw fractie tevreden? Ja, nee, ik loop op het binnenhof samen met de heer Rutte en met de heer Samson op weg naar de laatste onderhandelingen, meneer Samson. De laatste onderhandelingsronde. Ik heb het mandaat van mijn fractie gekregen om het nu af te ronden, dus kijk of het lukt. Meneer Rutte, is het denk ik uw laatste loopje over dit binnenhof richting de ingang? Nou meneer Rutte, u uh, zegt niks, is het uw laatste loopje vermoed u? Nou, nog steeds radiostilte. Ze draaien het uh, hek binnen. Het hek dat uh, nou ja, moet uh, zorgen dat niet iedereen bij de deur komt. De deur waar ze zo vaak naar binnen gingen, zo vaak naar buiten gingen. Uh, zonder dat ze... De radiostilte, nou ja... Je hoorde het net, zei uh, Diederik Samsom, uh, ik heb het mandaat van de fractie, dat hoorden we natuurlijk eerder al. En Rutte, die zei helemaal niets. Het enige wat ik zag was een minzaam lachje onder zijn rechterarm, had hij wat stukken bij zich. Waarschijnlijk is dat het uh, concept, een regeerakkoord, wat heel snel een regeerakkoord kan worden. Ja, want uh, zij uh, hebben toch wel de intentie, Marcel, om vanmiddag dat regeerakkoord te presenteren. Ja, dat is wat we nog steeds horen. Kijk, daarvoor was natuurlijk toestemming van de fracties nodig. Nou ja, we hebben het gehoord hier op Radio 1, die toestemming is er. Of er nog punten en komma's verzet moeten worden, ja, dat is altijd nog de vraag. Daar is geen duidelijk antwoord op. Maar de verwachting is dat ze nu echt de laatste puntjes op die i kunnen gaan zetten. En dat er dan een regeerakkoord komt wat later deze middag dan gepresenteerd zal worden. Ja, is er een tijdstip geprikt al of nog niet? Nee, deze middag wordt er gezegd, ja. Dus uh, ik, ik, ik heb niet de uh, allerlaatste informatie of daar nu echt al een concreet tijdstip uh, afgesproken is. Hangt natuurlijk ook van af of er nog wijzigingen moeten komen, uh, kleine wijzigingen. Uh, ze moeten ook nog teksten voorbereiden, vermoed ik, voor die persconferentie die ze zullen gaan houden. Dus mijn verwachting is dat het, ja, ergens uh, aan het eind van de middag, midden van de middag, uh, plaats zou kunnen vinden. Wij nee, blijven aan het toestel, Marcel. Dat was Marcel Bril. Holland over het Binnenhof. Hij vertelde al even dat uh, PvdA-leider Samson zei... nou, het heeft de steun van de fractie, uh, dat akkoord. En Margreet Boer die was ondertussen bij de VVD. Uh, want ook Rutte is naar buiten uh, gekomen. Uh, Margreet, wat heeft hij gezegd? Ja, de fractievergadering hier bij de VVD... die was net voor één uur afgelopen. Ze waren om negen uur begonnen. Dus toch zo'n vier uur hebben ze vergaderd. En uh, ja, net voor één kwam Rutte naar buiten. En toen gaf hij deze hele korte verklaring. Uh, de VVD-fractie... Uh...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 Uh, maar voor de verdere toelichting verwijs ik u naar de persconferentie. later later middag plaatsvinden. Ja, verder wilde Rutte dus uh, helemaal uh, niks zeggen. De fractie heeft ingestemd en vanmiddag komt er een persconferentie... waar hij op de inhoud zal ingaan. Hier bij de VVD, uh, waar ik nog steeds ben... kwam ik wel net het Kamerlid Ton Elias tegen. En die zei dat het een evenwichtig akkoord is geworden... en dat hij niet echt van zijn stoel is gevallen van wat daarin stond. Luister maar even. Geschokken? Nee. Nee, nee, nee, niet geschrokken. Het, de pijn, als je daarvan zou moeten spreken, is evenwichtig verdeeld. Vind ik. Um, en ja, uh, we moesten wel even wat bespreken, natuurlijk, met z'n allen. Waar zit over... eigenlijk de meeste pijn? Nee, daar ga ik niet over praten. Daar gaat uh, daar gaat, uh, daar gaat uh, de fractievoorzitter over. Over mijn eigen portefeuille, ja, ik ben natuurlijk ontzettend blij... dat het rekeningrijden niet doorgaat. Dat het verkeer en waterstaat. Ja, dat is verkeer en waterstaat, dat het rekeningrijden niet doorgaat. Maar verder uh, is het een evenwichtig verhaal, hebben, hebben wij vastgesteld. En nu ga ik door, want de anderen praten over de politieke lijn. Ja, een evenwichtig verhaal, zegt Ton Elias. Nou, andere Kamerleden, die houden allemaal nog hun mond. De gangen hier bij de VVD, die blijven nog uh, afgesloten. Uh, het is toch echt de bedoeling dat uh, hun eigen leider Mark Rutte... straks het uh, regeerakkoord zal toelichten. Dankjewel, dat was uh, Margreet. Dan gaan we naar Wilco Boom. Wilco, we hoorden al een klein stukje uh, Samson Holland op het Binnenhof... maar hij kwam voor ene ook nog even uh, aan het woord. Ja, het leek wel afgesproken werk, want kort nadat Mark Rutte... de fractiekamer van de VVD had verlaten... verliet Diederik Samson de fractiekamer van de PVDA. En hij drukte zich subtiel iets anders uit dan uh, Mark Rutte dat deed. Dus laten we daar heel even naar luisteren. Goedemiddag allemaal.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 En waar Mark Rutte van de VVD dus zei dat zijn fractie akkoord is gegaan met het Conceptregeerakkoord, zegt uh, Dietrich Samsom dat hij mandaat heeft om het af te ronden. En dat rechtvaardigt de conclusie dat de PvdA-fractie kennelijk nog wat wensen heeft voor uh, kleine aanpassingen van dat conceptregeerakkoord. Re voordat het echt definitief goedgekeurd kan worden. Nou ja, hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat moeten we nog even een paar uur afwachten. Want later vanmiddag is dus de presentatie van het regeerakkoord door Rutte en door Samsom. En dan weten we precies wat erin staat. En dan weten ze ook waar we al die miljarden op, op bezuinigd gaan worden de komende jaren. Want dat we het gaan merken met z'n allen, dat staat vast, ook al noemen ze het bij de VVD nu al een evenwichtig regeerakkoord. En horen we dan ook meer over de poppetjes of zijn we dan maar weer een dag verder? Uh, dan, nou ja, formeel moet uh, Rutte dan worden aangesteld als formateur. Die kan dan uh, zijn kabinet gaan samenstellen. Dus vandaag zullen we denk ik nog niet heel veel horen van, uh, over die poppetjes. Ook al weten we natuurlijk feitelijk al om wie het gaat uh, en want dat is de afgelopen weken volop in de publiciteit gekomen. Eerst maar eens de inhoud. Wilco Boom, dankjewel. Bram Moscovic heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst. Die eiste vier ton van de advocaat wegens belastingontduiking. Verslaggever Matthijs van de Wiel over die schikking. Je zou dat kunnen zien als een soort van schuldbekentenis. Welk bedrag, de uh, waar, welk bedrag het om gaat, dat is niet, uh, niet duidelijk. Maar hij gaat dus betalen. En dan moet je wel bedenken, die vier ton, dat is alleen maar de boete. Want dat staat helemaal los van het bedrag... wat hij nog schuldig was uh, aan de Belastingdienst. De, de naheffing zelf, die bedraagt het dubbele. En de Belastingdienst wil niet reageren. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Mensen die rijles krijgen die leren nu alleen dat ze hulpdiensten de ruimte moeten geven. Maar vaak weten ze niet goed hoe ze dat dan moeten doen. Het Veiligheidsinstituut vindt dat automobilisten met hun richting aanwijzer moeten laten zien dat ze een ambulance of politiewagen hebben opgemerkt. Ze moeten vooral niet plotseling remmen of door rood rijden of ook niet uitwijken naar een fietspad. Dan de orkaan Sandy, die is de afgelopen uren toegenomen in kracht. Het Amerikaanse orkaancentrum meldt maximale windsnelheden van 140 km per uur. Die orkaan ligt nu zo'n 600 kilometer ten zuidoosten van New York. En naar verwachting maandagavond, lokale tijd, komt die aan land. Het openbare leven in New York ligt vandaag al vrijwel helemaal stil. Ook Wall Street is vandaag dicht. En dat is voor het eerst sinds 2001, na de aanslagen op 11 september. Israël heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Er werd een raketinstallatie getroffen en twee andere terreurdoelen, zoals het leger dat noemt. Aanvallen volgen op raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied. Donderdag werden Hamas en Israël het nog eens over een staakt het vuren. Gisteren was dat informele bestand ook al gebroken. Israël voerde toen een luchtaanval uit en doodde nabij, daarbij, naar eigen zeggen, een Hamas-militant. De Donorweek. Tijdens die week hebben ruim 28.000 mensen zich aangemeld als nieuwe donor. Dat heeft de Nederlandse Transplantatiestichting bekendgemaakt. Vorige week werd op allerlei manieren campagne gevoerd om mensen toe te bewegen, zich te laten registreren. En in totaal besloten ruim 38.000 38 mensen zich aan te melden. kwart vulde in dat ze donor willen worden. En bijna een vijfde heeft laten vastleggen dat ze geen donor willen zijn. En de rest laat de keuze over aan de nabestaanden. En het aantal registraties, 28.000, overtreft ruim het resultaat van de donorweek van vorig jaar. Personeel van Rijkswaterstaat is weer aan het werk gegaan in de Triltoren. Dat is dat kantoorgebouw langs de A12 bij Utrecht dat in juni werd ontruimd omdat medewerkers het voelden trillen. Die trillingen werden veroorzaakt door de bak van de glazenwasser die op dat moment aan het werk was. Dat bleek na onderzoek. De 1.500 mensen die in het pand aan het werk waren... moesten de afgelopen maanden in een ander gebouw aan de slag... of ze werkten vanuit huis. 600 medewerkers zijn nu in, op de onderste verdiepingen... van het kantoorgebouw aan de slag gegaan. En de rest van het personeel kan waarschijnlijk begin januari terug. Het is tien minuten over één. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Samson en Rutte krijgen positieve reacties van hun eigen fracties... op het concept-regeerakkoord. Later in de middag horen wij meer. Moscovic schikt voor vier ton met de Belastingdienst... en de Donorweek levert duizenden nieuwe orgaandonoren op. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Nou, goede deal, Henk. Ik spreek je snel. Ja, we bellen. Hé, hey Henk. Nog even met mij. Zo, hij is wel heel snel.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 Hoe reageert Nelly Kroes op het commentaar van onze kritiekasters? De Slag om Brussel gaat op de Anti-Europa Tour. De Slag om Brussel, vanavond om 5.30 bij de VPRO op Nederland 2. <tieding>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 Dit is Radio 1 NCRV, Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch. Zometeen met econoom Ton Wildhagen. over alles wat er nu aan plannen naar buiten is gekomen. over het arbeidsmarktbeleid van dat nieuw te vormen kabinet. We beginnen aan een nieuwe week van de rubriek In de Praktijk. Heeft onze verslaggevers kijkt mee op de werkvloer. En deze week is dat Ingrid Koning. Ingrid, wat ga je doen deze week? Na al het nieuws over sport en doping loop ik deze week mee op de werkvloer met de Nederlandse dopingautoriteit. En ik ga eens kijken wat zij precies doen en hoe zij de strijd tegen doping in de topsport tegengaan. Goed, gaan we zo meteen meer over horen dus. Dan standpunt dat is er om half twee. De stelling, het is goed als de Hedwigepolder alsnog onder water wordt gezet. Het is een van die plannen die al naar buiten is gekomen uit het regeerakkoord. Vorige kabinet wilde daar niet aan. Dit kabinet heeft er blijkbaar minder problemen mee. En in Zeeland vinden ze dat eigenlijk niet zo'n goed idee natuurlijk. Daar was een verzet en nu lijkt het er toch op dat de politiek ze in de steek laat. Is het goed dat de Polder alsnog onder water wordt gezet? Uh, u kunt uh, zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En twitteren doet u met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, kabinet Rutte 2 staat in de startblokken. De PvdA en de VVD-fracties hebben dus zich vanmorgen over dat regeerakkoord gebogen. De VVD heeft er een krulletje achter gezet. Uh, eigenlijk de PvdA ook, maar... Uh uh, uit de woorden van Samson kunnen we afleiden dat hij misschien nog een paar kleine details uh, moet veranderen. Maar goed, dan, uh, dan hebben we dus een, een regeerakkoord. En de contouren van de plannen zijn eigenlijk al veel langer bekend. Want die zijn uh, zo via via wel wat uitgelekt. Wat betekenen de plannen voor de arbeidsmarkt voor zover nu bekend? Ik praat erover met de Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt van, uh, aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Wildhagen. Goedemiddag. Afgelopen tijd werd bekend dat er na alle waarschijnlijkheid... een verhoging van de AOW-leeftijd aankomt... een versoepeling van het ontslagrecht en een verkorting van de WW. Uh, denkt u dat de soep ook inderdaad zo heet wordt gegeten? Nou, kijk, op het punt van de AOW lijkt het wel duidelijk. Hè? Daar is eigenlijk de fact dat die uh, AOW-leeftijd... die komt drie maanden eerder op 66 jaar... Uh, dat is eigenlijk een, een, een duidelijke verandering waarvan je kan zeggen... nou goed, het gaat dus wat sneller dan in het lent in het Kunduz-akkoord. Op het punt van WW en ontslag weten we nog niet zoveel. De WW zou in 2014 worden herzien ontslagrecht zou worden versoepeld. Maar ja, hoe dat precies wordt ingekleed en wat dat betekent voor mensen... komt daar wat, wat extra beleid bij, moeten de werkgevers een stuk WW betalen... dat soort maatregelen, dat soort details hebben we nog niet gezien. Nee, maar er, er, wordt, er wordt de afgelopen tijd, uh, de, de, sinds die plannen een beetje uitlekken hier en daar... Uh, wordt er wel een lijstje bijgehouden hè, van wie heeft nou wat gewonnen. Uh, dit lijkt me duidelijk wel een puntje uh, voor de VVD. Nou, kijk, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van, van de PvdA... dan zou je op dat punt van uh, ontslagrecht niet heel veel spectaculairs verwachten. Op het terrein van de WW is men ook, zoals meerdere partijen in, in de, tijdens de verkiezingen... is men ook voor een, een periode waarin werkgevers dus dat uh, WW-risico dragen... Dus daar zou niet al te veel uh, moeten worden uh, aangepast, zou je denken... om te voorkomen dat de PvdA op deze punten dus uh, toch het onderspit gaat delven. Men heeft natuurlijk uh, daar met name van het ontslagrecht een enorme uh, zaak gemaakt uh, eerder. Dus als dat vrij radicaal verandert, dan, dan is het wel 1-0 voor de VVD ja, op dat ja. terrein. Wat, wat vindt u eigenlijk, van, van wat er nu uh, naar buiten is gekomen, het meest ingrijpend? Ja, kijk, er is natuurlijk toch, je kan zeggen, die, die AOW dat, dat gaat dan maar een stukje sneller. Maar dat is, betekent natuurlijk wel dat toch meer mensen ook eerder uh, richting die 66 gaan. Ik denk dat de belangrijkste wijziging, als er zijn wat geluiden die zeggen, nou, de WW zou mogelijk na één jaar uh, gaan in plaats van de huidige 38 maanden. Ja, dat zou wel een enorme wijziging zijn. En dat zou ook kunnen gelden voor het ontslagrecht. Maar dan nogmaals, dan moeten we eigenlijk weten wat dat precies is. Maar de WW in Nederland van uh, 38 maanden. Naar twaalf maanden. Dat zou een uh, hele grote verandering zijn, met name in deze crisistijd. En is dat goed of slecht, vindt u? Ja, kijk, dat hangt er een beetje van af. Want het effect zou natuurlijk uh, al makkelijk kunnen zijn dat, uh, dat mensen dus. Uh, je, je, die dingen hangen samen. Je moet aan ene kant langer doorwerken. Nou, dan is het niet prettig als je als ouderen makkelijk ontslagen wordt. Uh, en een kortere WW hebt en toch niet naar die arbeidsmarkt terug kunt. Hè? Dus als, als dat uh, soort uh, maatregelen in feite stapelen en uh, elkaar beïnvloeden... dan zit je heel erg met de vraag, met name... Van wat, wat doen we dan met die ouderen die niet meer de WW kunnen aantikken of de AOW kunnen aantikken vanuit de WW... Uh, maar die eigenlijk op dit moment nog heel weinig mogelijkheden hebben... om op de arbeidsmarkt terug te komen. Daar heeft men wel iets ook uh, in het pakket zitten. De mobiliteitsbonus zou geïntensiveerd moeten worden. Dus dat betekent dat de werkgevers dus een voordeel krijgen... bij het aannemen van ouderen. Maar als je daar niet veel nieuws kunt bedenken... dan is het effect toch makkelijk ontslagen en ja, uh, kortere WW... en een langere afstand naar die uh, AOW-leeftijd waarin je kan stoppen. Of, uh, nou. Waarop je kan stoppen met werken. Uh, we hebben eerder meegemaakt hè, die plannen van die commissie van Dijkhuizen. Uh, daar kwam ook eigenlijk al naar voren dat de ouderen uh, een, een beetje de tol moeten betalen. dat klinkt hier ook een beetje in door. Nou, kijk, het probleem is dat we in Nederland eigenlijk niet een, een arbeidsmarkt voor ouderen nog hebben. Dat blijkt ook uit de cijfers. Als je kijkt hoeveel ouderen langdurig werkloos blijven en het percentage ouderen dat uh, 55 plus dat weer terugkeert naar de arbeidsmarkt is op dit moment eigenlijk te verwaarlozen. Nou is het natuurlijk structureel. Als, je, als het een goede economie zou zijn en je zou zeggen van we gaan het ontslagrecht ook wat versoepelen dan kan dat ook effect hebben in, in, in die zin dat ouderen die uit een bedrijf vallen weer makkelijker aan de slag kunnen. Maar op dit moment is natuurlijk de tijd dermate problematisch dat het effect met name is dat mensen er buiten komen en dan niet terug kunnen. En dan is het niet makkelijk om aanvullend beleid te bedenken dat dat effect opheft. En daar moeten we op uh, alert zijn, want we moeten het in hoge mate ook van de ouderen hebben op de arbeidsmarkt. Want we willen namelijk ook dat ze langer doorwerken. Ja. En, en ouderen ben je in dit verhaal al heel snel volgens mij. Uh, ik bedoel, vroeger dacht je dan altijd dat begint ergens een keer na 65. Maar dat is al lang niet meer zo. Ja, kijk, in feite is het nu zo dat als je het hebt over jongeren... dan hebben we tot, tot en met 25 jaar, of eigenlijk tot en met 27 zou je kunnen zeggen... en de ouderen die beginnen nu zo'n beetje vanaf 45. Dus daar zit niet zoveel meer tussen. De jongeren die studeren langer. Opleidingsniveau stijgt in Nederland gemiddeld. Maar de ouderen die problemen krijgen, ja, die leeftijdsgroep gaat naar beneden. Dus in feite heb je tussen je 25 en 45 zit je theoretisch niet in de problematische groep. Hoewel je ook ziet dat daar behoorlijk wat mensen hun baan verliezen. Dus het is eigenlijk uh, problematisch voor de jongeren, die mogelijk wel gebaat zijn bij een goede redesign van het ontslagrecht. En het is problematisch voor de ouderen, waarvoor zo'n redesign ook op de korte termijn uh, in ieder geval ook verkeerd zou kunnen uitpakken. Oh, ja. en, wij, en we krijgen dus een beetje de jongeren tegen de ouderen, wat, waarvan ze zelf steeds zeggen ja, dat, dat willen we eigenlijk helemaal niet, dat, dat we tegenover elkaar komen te staan. Nog iets anders, hè? als we het dan over die ouderen hebben, die, die op allerlei vlakken, misschien buiten de boot gaan vallen. Eh, krijgen we straks een nieuwe generatie van armen die opkomt? Nou ja, dat hangt er een beetje af. Kijk, je kan zeggen, nou ja, die ouderen die hebben op zijn minst, eh, normaal gesproken is dat eigen huis al ver afbetaald. Zijn, zijn de kinderen het huis uit? Eh, de AOW die is er nog steeds, maar dat duurt een, een tijdje langer. Pensioenen, dus ook de vraag, hè, wat, wat, wat zal de waarde van pensioenen zijn? Dus al die zaken, de, de, de, woning, de woningmarkt en de arbeidsmarkt, die, die hangen dermate samen dat het het kan verkeerd uitpakken. En Het kan dus zijn dat ouderen... dus uh, degenen die nog niet letterlijk binnen zijn... dat die dus ook in een langere periode zitten... dat ze moeten overbruggen... met relatief weinig inkomen. Met name omdat de, de route naar werk niet bereikbaar is. Ja. Nog even een paar uh, dingetjes langslopen. En, en nog een keer met uh, daarbij gezegd... Uh, hebbende natuurlijk dat het, uh, dat het op hoofdlijnen een beetje naar, naar buiten is gekomen. We moeten ja. echt afwachten wat er straks... echt in dat, uh, in dat regeerakkoord komt te staan natuurlijk. Uh, uh, maar in ieder geval de, een van de opties is ook... dat de werkgever straks... De eerste zes maanden, dus, opdraaien voor de WW van ontslagen werknemers. En de vraag is: kunnen werkgevers die kosten wel aan in, in deze crisistijd? Nou ja, dat, dat zal met name de vraag zijn voor het MKB. Dan zijn we ook benieuwd of men toch nog iets wil veranderen, bijvoorbeeld over uh, de relatie van de loondoorbetaling bij ziekte. Want dat is eigenlijk ook een maatregel... waar kleine bedrijven toch behoorlijke problemen mee hebben. Dus je moet, mensen die ziek worden... moet je maximaal twee jaar het loon van doorbetalen. Tegelijkertijd moet je nieuwe kracht zien te werven en ook weer betalen. Als je daar bovenop nog doorbetaling WW plaatst... Ja, dan, dan bereik je in ieder geval niet dat die arbeidsmarkt... dus, uh, dus gunstiger gaat worden ten aanzien van het aannemen van nieuwe mensen. Met name niet van ouderen. De, de MKB is... is en Nederland is een MKB-land. 80% is MKB. Maar het MKB is hier absoluut eh, de factor waar je wel heel goed bij moet stilstaan. Hmm. En dat is toch een, een groep waar de VVD, dacht ik, toch... Uh, traditioneel uh, zich uh, zorgen over maakt en, en voor inspant. Ja, zeker. Je moet uitkijken dat je niet het model uh, hanteert... De feit van de grote ondernemingen die dit soort... Uh, They premies in feite of WW-boetes, hoe je het zou willen noemen, kunnen opbrengen. Maar als we alleen maar ons, ons uh, modelleren uh, volgens uh, de Philips en, en de Shell, uh, ja, dat is toch een, een hele hoge mate zijn dat niet de, de bedrijven die in Nederland uh, toch uh, in meerderheid mm. al, uh, werkgever zijn. En daar moet je op letten, want uh, de, de groot, het grote probleem is dat je natuurlijk niet moet uh, be, uh, veroorzaken dat uh, bedrijven nog meer de poor dicht houden voor het aannemen van nieuwe mensen. Mm. Nog iets anders dat is een hele nieuwe groep, eigenlijk al, al een tijdje. De ZZP'ers. De zelfstandig aftrek, daar gaat het dan steeds over. Die wordt naar alle waarschijnlijkheid beperkt. Is dat een goede maatregel? Ja, ik, ik vind het niet, want ik vind uh, ZZP en, en werknemerschap, dat is echt verschillend. Uh, de de ZZP'er uh, lijkt uh, ogenschijnlijk op de op werknemer, maar werkt voor eigen risico- en rekening, zoals dat heet. Hij heeft ook geen toegang tot sociale voorzieningen, dus hij moet veel meer op eigen houtje ook financieren. Zijn ziektekosten, verzekering, zijn pensioen, zijn scholing, dus... Als je zegt van ja, die werknemer en die ZZP'er moeten dichter naar elkaar toe. Ja, dat vind ik eigenlijk niet van deze tijd. Meer dan driekwart miljoen mensen werken op ZZP-basis. Een deel doet dat, omdat er ook eigenlijk geen andere manier is om op de arbeidsmarkt actief te zijn. Ouderen zullen het ook steeds meer doen. Ook onder jongeren zie je een stijging. En dan vind ik niet dat je dat uh, op één hoop moet gooien. En dat je moet zeggen, nou, ZZP is een volwaardige vorm. En die moeten we ook als zodanig be beoordelen. En niet eigenlijk steeds weer afmeten of dat uh, verschil met, met de werknemer te groot wordt. Want die werknemer ja, die zit toch in een heel, andere, heel ander systeem van, van premies en, en uh, werknemersverzekeringen dat niet toegankelijk is voor die ZZP. U zegt eigenlijk handen af van de ZZP'ers, uh, dat, is, dat is het beste. Dan uh, nog even. Uh, we, we hoorden net in een hele korte reactie van zowel Samson als, uh, als Rutte dat het een evenwichtig pakket is. Zo, zo ervaren zij dat. Uh, de vraag is even, gaat dit pakket uh, ons land uit de crisis helpen? Ja, uit de crisis helpen is moeilijk. Ik vind zelf het pakket, uh, en dat is, met, dat is natuurlijk uh, met, met veel plannen die we ook in de verkiezingen zagen, dit is een pakket wat eh, onder normale omstandigheden, hè, als, het, als de zon zou schijnen op de arbeidsmarkt... zou je kunnen zeggen, ja, dat is eh, evenwichtig. Een beetje afhankelijk van wat men rond ontslag en WW nog doet. Maar het probleem is natuurlijk dat we niet in normale omstandigheden zitten. Dus verkeerde effecten, bijeffecten voor, voor ouderen met name... die zijn niet uit te sluiten. Dus de, de, de balans zou je normaal gesproken denken van, nou ja, dat, dat zit er redelijk in... Maar het zijn andere omstandigheden. En als je dus niet met het juiste aanvullende beleid komt... en nogmaals, dat is niet makkelijk om dat uh, te ontwerpen... dan kan die disbalans uh, ja. heel makkelijk in de praktijk ontstaan. Ja. Is er nog iets waarvan u zegt... nou, daar heb ik nog helemaal niks over gehoord of gelezen. Uh, nogmaals, we moeten afwachten of het, of het er dan uh, niet echt in staat. Maar dat hebben ze misschien over het hoofd gezien. Een, een goed idee, een goed plan, een ja, aan opmerking. Nou ja, ik, ik zou dus... Uh, uh, ik zou wat meer willen uh, horen over hoe we er nu voor zorgen dat, dat alle categorieën werkende, hè, dus niet alleen de werknemers, zich ook voortdurend kunnen updaten op de arbeidsmarkt. Hè, dus hoe kan je nou zorgen dat je uh, voldoende jezelf ontwikkelt, dat je op tijd uh, jezelf schoold, want daar zit uiteindelijk de belangrijkste zekerheid voor mensen. Wat we wel zien is het vitaliteitssparen, uh, dat, uh, dat verdwijnt ook. Hè, dus een beetje het opvolgen van de levensloop. Uh -huh. Maar je ziet eigenlijk, uh, het probleem vind ik in Nederland is dat mensen uh, moeten steeds meer de eigen regie nemen op de arbeidsmarkt, maar hebben eigenlijk heel weinig middelen in handen, zijn altijd afhankelijk van, uh, van de werkgever meer een deel Of men werkt op een andere manier en dan is er eigenlijk heel weinig. Dus uh, de eigen middelen, eigen budget om jezelf te ontwikkelen... daar lees ik niet zoveel over. En ik lees heel weinig over hoe we nu werk, uh, van werk naar werk beter organiseren in Nederland. Want uh, als je zit in een groot bedrijf en er is een sociaal plan... Nou ja, dan, dan wordt daar de ene tanden voor bedacht. Zijn de middelen. Maar om uh, mensen uit mkb bedrijven van, van werk naar werk te helpen... en instroom in de uitkering te, te, tegen te gaan... Ja, dat vind ik van cruciaal belang op de arbeidsmarkt. En dat zie ik eigenlijk ook tot nu toe niet terug in, de, in de, deze voorstellen. Nee. Nou, wie weet staat het er wel in, maar uh, weten we het gewoon nog niet. Uh, want uh, het zal toch niet zo zijn dat alles al uitgelekt is. Uh, dus wie weet komen we over een tijdje weer met u te spreken. Tom Wildhagen, nu hartelijk dank dat u met ons alvast wilde doorlopen... wat er uh, aan uh, plannen op het arbeidsmarktgebied naar buiten is gekomen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En in die rubriek, in de praktijk, kijkt verslaggever Ingrid Koning... deze week dus mee achter de schermen van de Nederlandse dopingautoriteit. Ingrid, waarom ben je daar? Ja. Nou, omdat, uh, Jurgen, je zal wel op gemerkt hebben... dat iedere krant die je openslaat de afgelopen anderhalve week, twee weken... sinds de val van lens Armstrong. daar staat wel iets over uh, doping en topsporters. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat nou wordt geregeld in Nederland. Wat, wat voor reglementen hebben de Nederlandse topsporters te maken... met de, als je kijkt naar de Nederlandse dopingautoriteit? En wat doen ze precies? Ja, wat ga je deze week allemaal doen? Nou, ik ga deze week naar uh, een laboratorium toe in Gent. En daar worden eigenlijk alle uh, tests uitgevoerd in Europa. Dus ook van de Nederlandse topsporters die komen daar. Ik ga eens kijken hoe dat nou precies werkt. Waar, waar testen ze nou op? En ik ga natuurlijk naar het hoofdkantoor van de Nederlandse dopingautoriteit. In uh, Capelle aan de IJssel staat dat maar. Herman Ramme is daar nou de grote baas, toch? De grote baas, ja. Ik ga hem ontmoeten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en wel doping. Hij kijkt er allemaal naar uit. En, en wel doping Ja, jouw kennende. Ik bedoel, je weet het ja. nooit. Zeg, en en waar, waar ben je nu? En nu ben ik in Vlissingen helemaal. En daar wordt vandaag door de Nederlandse dopingautoriteit een uh, lezing gegeven, of een voorlichting gegeven eigenlijk onder topsporters. Want dit is een school waar les wordt gegeven aan toekomstige topsporters. En eigenlijk is het beste, zeggen ze natuurlijk, om uh, voorlichting te geven daar waar het begint. Dus bij de beginnende topsporters. Goed zo, we gaan het allemaal deze week meemaken zo rond dit tijdstip. In de praktijk dus met Ingrid Koning. Veel succes. Dankjewel. Ja, dat, dat wou ik zeggen. Dankjewel ook. Eh, we hebben daar nog een liedje van de radio ECD van deze week. Nederlandse zangeres Rachel Louise heeft een nieuw album uit en daarvan nu Save Me. De is uit. Is de Radio 1 cd dus daar horen we de hele week liedjes van. En dit was Save Me van deze Nederlandse zangeres, dus. Zometeen is de stand.nl de stelling: het is goed als de Hedwiegepolder alsnog onder water wordt gezet. Nu eerst het laatste nieuws: hier is Dorald Meegens. Radio 1: Het NOS-journaal. De VVD en de PvdA stemmen in met het regeerakkoord. De onderhandelaars van VVD en PvdA werden het de afgelopen dagen eens. En nu hebben ook de fracties ermee ingestemd. VVD-leider Rutte zei na afloop van de fractievergadering... dat de VVD het een evenwichtig pakket vindt... dat Nederland sterker uit de crisis zal laten komen. PvdA-leider Samson zei dat zijn fractie hem steunt... en dat hij het mandaat heeft gekregen om het akkoord af te ronden. Later vanmiddag wordt het akkoord gepresenteerd. VN-gezant Brahimi is teleurgesteld over het mislukken van de wapenstilstand in Syrië. Vrijdag werd een bestand van kracht, zou vier dagen duren... maar diezelfde dag nog werd het al geschonden. En ook vandaag, de laatste dag van het bestand, wordt er weer in Syrië gevochten. Er moeten duidelijke regels komen voor automobilisten... hoe te reageren op ambulances en andere hulpdiensten. Dat stelt het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Gisteren raakten vier mensen gewond toen een ambulance tegen een personenauto botste... Automobilisten zouden met hun richtingaanwijzer moeten laten zien dat ze een ambulance, of een politiewagen of een brandweerwagen hebben opgemerkt. En vooral niet plotseling op de rem gaan staan of uitwijken naar een fietspad. Wat nu vaak gebeurt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Voor de Zeeuwen betekent het regeerakkoord van Rutte en Samson natte voeten. Nou ja, niet helemaal, maar wel een beetje. Het lijkt er namelijk op dat hun geliefde Hetwiegenpolder alsnog onder water komt te staan. De polder moest onder water als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Maar vanwege politiek, het vorige kabinet wilde er niet aan... en maatschappelijk verzet, dat kwam dan met name uit Zeeland... is dat tot op heden nog steeds niet gebeurd. Is het goed dat de afspraak nu dan toch eindelijk wordt nageleefd... of is het een heel slecht plan om goede landbouwgrond onder water te zetten. Ik praat erover met Sjoerd Heining. Hij is VVD-gedeputeerde in de provincie Zeeland. Dag meneer Heining, goeiemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan praten we zometeen door aan de hand van onze stelling. En die keuzes komen hier. Die slikken en schorren kunnen me gestolen worden. Nee. Ik hoop dat Rutte en Samson met hun akkoord zelf nat gaan. Nee, nee, zeker niet. Zeeland stemt bij de volgende verkiezingen weer massaal CDA. Uh, dat weet ik niet, dat denk ik niet. Dat zou wel kunnen, hè? Het zou kunnen, ja. ja. Goed, uh, Nou, we, we praten er zo meteen over door. En uh, dat doen we dan aan de hand van de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook uh, op te reageren. U hoeft niet per se in Zeeland te wonen of Zeeuw te zijn. U mag daar gewoon ook in andere delen van uh, dit lage land een mening over hebben. Het is goed als de Polder alsnog onder water wordt gezet. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Um, meneer Heining, ook even voor u die stelling. Hè? Het is goed als de Hetwiegepolder alsnog onder water wordt gezet. Eens of oneens. Nee, op zichzelf is dat helemaal niet goed. De zeeuwen zijn helemaal niet blij met de ontpoldering van welke polder dan ook. En zeker ook niet met die van de Hedwig polder. Dus dat is op zichzelf helemaal niet goed. Uh, maar het is wel goed dat er na jaren van discussie... Uh, een keer uh, een punt achter die discussie gezet wordt. Ja, dus u bent blij met het feit dat er een knoop doorgehakt wordt... door uh, de beide partijen, VVD, uh, PvdA. Maar de knoop die gehakt wordt, daar uh, bent u niet mee eens. Nee, want het is, uh, ja, kijk, het is, een, het is een heel ongelukkige situatie... waarin we verzeild zijn geraakt, uh, die uh, nu al vele jaren duurt... en uh, wat ons ook in Zeeland uh, veel problemen geeft... niet alleen in onze onderlinge verhoudingen... maar vooral ook in onze verhoudingen met uh, Den Haag en vooral met, uh, met Vlaanderen... Ja. Ja, want uh, ja, uh, uh, Vlaanderen en in het bijzonder Antwerpen in dit geval... want daar, daar gaat het eigenlijk om, uh, zijn heel belangrijk voor Zeeland. Uh, er werken veel Zeeuwen in Antwerpen, er werken veel Zeeuwse bedrijven voor Antwerpen. De Westerschelde uh, is de levensader van Vlaanderen, maar ook van de Zeeuwse havens. En het is heel belangrijk dat we daarover uh, uh, in gesprek uh, zijn met Vlaanderen... en dat we daar in eenstemmigheid uh, verder mee kunnen. Maar u noemt nu allemaal dingen op waarvan ik dan denk... Ja, waarom heeft het dan zo lang moeten duren? Want die belangen zijn er. En daarvoor is het dus nodig dat die polder onder water komt te staan. Nou ja, kijk of dat nu echt uh, daarvoor, uh, daarvoor nodig is. Dat is ooit zo afgesproken, dat is ongelukkig. Dat is een uh, afspraak um, uh, waar wij niet, uh, niet blij mee zijn... en waar vanuit de Zeeuwse Staten uh, de voorwaarde aan is verbonden... van uh, verwerving van polders op basis van vrijwilligheid. Dan zouden we eventueel eventueel ontpolderd kunnen worden. Nou, die vrijwilligheid, daar zal in dit geval geen sprake van zijn... Uh, dus uh, wij zijn daar heel uh, ongelukkig mee... maar nogmaals, we zijn er niet ongelukkig mee... dat er een keer een eind aan de discussie komt. En, en nu legt u zich er ook bij neer dan, als Zeeland zijnde? Uh, nou ja... Kijk, dat gaan we natuurlijk in ons college en in, met Provinciale Staten gaan we er nog over spreken, maar ik verwacht dat we ons daar uh, uiteindelijk bij neer zullen moeten leggen, ja. Ja, want we, we spraken vanochtend even met Johan Robersin, die een beetje het boegbeeld is geworden van het hele verzet natuurlijk, van de Partij voor Zeeland. Hij mocht zelfs een keer langskomen bij Rutte om over de zaak te praten. Um, hij is, uh, is net als u heel erg teleurgesteld, maar hij geeft wel aan dat die scheldenverdragen uh, moeten nageleefd, uh, maar hij wil ook een soort juridische oorlog nog beginnen. Sluit u zich daar dan bij aan? Uh, dat verwacht ik niet. Um, uh, wat de heer Roberson doet, dat is natuurlijk uh, helemaal uh, zijn zaak. Hij heeft zich altijd uh, ontzettend uh, sterk gemaakt uh, uh, tegen die ontpoldering van de Polder. En uh, ik heb veel waardering voor wat hij al die jaren uh, gedaan heeft. Maar ik denk dat het toch in ons belang is als we ook een keer een punt achter die discussie gaan zetten. Maar wat, wat uh, uh, particulieren of vooral ook de eigenaar van de polder, wat die in juridisch opzicht gaan doen, ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar u ontraadt hem dus die juridische oorlog te beginnen? Want u zegt ook: Ik ben ook blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Als die juridische oorlog wordt gestart door meneer Robesin, dan gaat dat nog heel lang duren. Ik denk dat die uh, juridische Oorlog, uh, nog een hele hoop narigheid kan veroorzaken... maar dat hij uiteindelijk niet uh, uh, dit kan tegenhouden. Want het is een afspraak tussen twee uh, nationale regeringen... van Nederland en van uh, Vlaanderen. Um, en uh, ja, dat, dat uh, uh, kan volgens mij niet door een rechter tegengehouden worden. Uiteindelijk. Je kunt ook zeggen dat tijdrekken kan ook uh, zinnig zijn. Want uh, nou ja, zo'n procedure duurt gauw een jaar of zeven, acht. Uh, misschien zit er dan wel weer in een ander kabinet. Nou, die besluiten misschien weer iets heel anders. Um, er is al veel tijd gerekt. En er is al te veel tijd gerekt. Het heeft al te veel uh, schade veroorzaakt, uh, denk ik. Um, en het zal geen zeven of acht jaar duren. Een ontwikkelingsprocedure duurt in het algemeen niet langer dan een jaar of twee. Mm, Oké. Okay. Um, maar nog een keer, u, u gaat niet tegen Robinson zeggen... hou er nou mee op, uh, laten we ons ermee neerleggen... en uh, deze prachtige provincie op een andere manier uh, ons daar druk voor maken. Nee, maar ja, kijk, de heer Robinson is uh, gekozen lid van Provinciale Staten... en uh, die spant zich in voor wat hij de goede zaak vindt. En dat doet hij uh, uh, naar zijn eigen beleving, naar zijn eigen stellige overtuiging... op een hele goede manier. En die gaat echt niet daarmee stoppen, omdat ik dat zeg. Zo zit hij niet in elkaar, ik ken hem goed genoeg. En hebt u al veel Zeeuwen bij u langs gehad de afgelopen tijd... die zeggen, ja, jij bent ook een mooie, Henning... want je zit bij een partij die, die ons dit door de strot duwt. De VVD namelijk. Um. Nou ja, de VVD duwt het door de strot, dat is, uh, dat is niet juist. Er is jaren geleden een uh, verdrag gesloten... Um, uh, daar was de uh, VVD niet blij mee. De VVD heeft daar in Den Haag ook niet uh, voor gestemd. Is nooit voor die ontpoldering um, uh, geweest. Uh, wij hebben als VVD in Provinciale Staten uh, het amendement ingediend... dat er alleen ontpolderd mag worden op basis van vrijwilligheid. Uh, dus, um, uh, maar, maar goed, de VVD is er ook voor dat uh, afspraken worden uitgevoerd... dat je je houdt aan afspraken. Maar het vorige kabinet uh, dacht er anders over. Nou ja, de heer Bleker heeft uh, zich heel erg ingespannen uh, om een alternatief te vinden. Maar dat alternatief is door de Tweede Kamer uh, afgeblazen en kennelijk is in de huidige onderhandelingen... is gezegd, ja, dat gaan we ook niet nog een keer proberen om dat door de Kamer te krijgen. Mm. Uh, ja, dat, dat is zo. Ja, want Bleker wilde andere gebieden onder water zetten. Hè? De Schorer en uh, Polder was dat bij Vlissingen. Uh, maar daar werd dan die 300 hectare die beloofd was niet uh, gehaald, die natuurcompensatie. Uh, nou, die 300 hectare die had eventueel uh, nog wel gehaald kunnen worden... maar uh, dat was een hele ingewikkelde, hele gecompliceerde oplossing. Veel duurder ook, hè? Uh, die zeer waarschijnlijk veel duurder was geworden. Ja, dat is allemaal nooit helemaal precies uitgerekend... Uh, maar die was zeer waarschijnlijk veel duurder geworden... Um, en ik denk dat dat een van de redenen voor de heren Rutte en Samson is geweest om die oplossing niet, uh, om daar niet voor te kiezen. Ja. Maar u voelt zich als VVD dus niet persoonlijk verantwoordelijk dat, uh, dat uh, uh, de zaak nu onder een VVD-premier uh, toch weer onder water wordt gezet. Ik voel me er uh, zeker niet uh, persoonlijk verantwoordelijk voor. Um, uh, ik voel me wel uh, mede verantwoordelijk voor wat uh, de VVD doet. Maar uh, ja, nogmaals, uh, na zoveel jaar van ellende... denk ik dat er een keer een oplossing moest komen. En uh, in die zin um, uh, uh, is dit uh, ja, toch niet zo'n verkeerde keuze. Al is ontpoldering in zijn algemeenheid iets... waar wij absoluut tegenstander van blijven. Ja, en er was ook, je had niet nog ergens als, als, als provinciebestuur ook nog een alternatief liggen, zo van kijk hier ook nog eens naar? Uh, die, uh, een alternatief, kijk, we hebben allerlei uh, buitendijkse projecten. We hebben andere, uh, uh, bij Perkpolder wordt een uh, stukje ontpolderd. Daar zijn veel minder problemen over, dat gaat met de instemming van de eigenaar. We hebben uh, een project bij Breskens, we hebben het Zwin. Daar wordt nog, uh, dat hoort allemaal bij die oorspronkelijke afspraken in het verdrag. Dus er, uh, daar maken veel meer uh, onderdelen deel van uit. Um, de, de, goed, nou ja, die, die zaak loopt. De Vlaamse minister Chris Peters bevestigt begin deze maand... dat Nederland nog tot 22 november heeft om de eis van België na te leven. En dan volgt er een arbitrageprocedure. De, denkt u dat dat nu van de baan is? Dat weet ik niet, hoe Vlaanderen zal reageren. Dat, uh, uh, ja, dat kunt u het beste zijn, meneer, aan meneer Chris Peters gaan vragen. Ja. Uh, die zal ook dat, eerst dat regeerakkoord wel eens even willen lezen, denk ik. Uh, en hoe zij reageren, of dat ze de, de, die procedure nu helemaal stoppen... of dat ze hem opschorten, dat zou je je ook kunnen voorstellen. Maar dat weet ik echt niet. Hij heeft u nog niet gebeld van, uh, we gaan het doen. Nee, hij heeft me ook nooit eerder gebeld. Dus kijk, oh. het, het is ook een kwestie die tussen Nederland en Vlaanderen speelt... en niet tussen Zeeland en Vlaanderen. Uh, al zitten wij wel met de uh, zeer vervelende gevolgen ervan opgeschreven, maar het is een afspraak tussen twee landen. Ja. Uh, ik begrijp dat uh, Peters heeft wel gereageerd bij het ANP. Uh, uh, Vlaanderen vindt, het, vindt ontpoldering goed nieuws. Het alsnog onder water zetten van de Zeeuwse polder is goed nieuws... stelde de Vlaamse premier Chris Peters... De minister-president wil nog wel duidelijkheid over de precieze afspraak tussen VVD en PvdA, over hoe de ontpoldering verder zal worden uitgevoerd. Peters had Nederland begin oktober een ultimatum gesteld van zes weken inderdaad, om die het wiegje polder te ontpolderen. Nou, die lijkt blij. Ja, vanuit zijn optiek kan ik me dat voorstellen. Vlaanderen heeft steeds gezegd: ja, afspraak is af, afspraak. Vlaanderen heeft ook gezegd um, ja, dat het van hun niet zo nodig is had gehoeven die ontpoldering, maar, maar dat het nou één keer in de afspraken is gekomen... dat de afspraken nu ook uitgevoerd moeten worden. Ja. Um, we hebben ook nog even aan de telefoon gehad vanochtend Hans uh, Miras... dat is de juridische adviseur van de eigenaar van de Hetwiegenpolder. Um, ja. Die zegt, die eigenaar die gaat voor geen millimeter wijken. Nee, dat verwacht ik ook niet, want die eigenaar eh, die ik zelf ook wel een aantal keren heb gesproken. En de heer Miras heb ik nog vaker gesproken. Die heeft, hebben zich van het begin af aan op het standpunt gesteld dat ze dat niet zullen accepteren. En dat ze eh, zich dat tegen zullen verzetten. En dat is eh, het goed recht van eh, iedere eigenaar eh, wiens eigendom onteigend recht te worden. Daar kan je je tegen verzetten, daar zijn rechters voor in dit land. Maar u, u, u, u gaat zich daar niet als, als provinciebestuur nog mee bemoeien? Nee, daar gaan wij ons zeker niet mee bemoeien. Nee. Waarom eigenlijk niet? Want het gaat toch over Zeeland? Uh, ja, zeker. Maar, uh, maar nogmaals, uh, uh, het is de Rijksoverheid die uh, met Vlaanderen heeft afgesproken dat er op deze manier aan natuurherstel gedaan moet worden in de Westerschelde. Uh, en uh, ja, zij moeten ook zorgen dat het, als ze dat tegen Vlaanderen zeggen, dat de afspraak op deze manier wordt nagekomen. Daar, uh, daar gaan wij niet over. En nee. we moeten dat een beetje uit elkaar houden, denk ik, wie waarvoor verantwoordelijk is. Nee. Wij, zijn er niet wij zijn er niet blij mee, maar uh, ja, als het gaat gebeuren, dan is ja. dat... Uh, nee, Er dat klinkt, dat klinkt veel berusting bij u door, maar is dat bij alle zeeuwen dan zo? In ieder geval niet bij de eigenaar van die pollen, maar ik had toch het idee... dat, of hebben wij ons daar nu op gekeken in de rest van Nederland... dat, dat het sentiment daar toch wel behoorlijk uh, uh, opliep allemaal? Uh, ja, Het sentiment is heel hoog opgelopen en um, uh, ook heel begrijpelijk... en uh, ook, heel, um, uh, ja, ook, ook heel logisch, vind ik zelf. Uh, er is heel veel uh, verzet tegen geweest en zoals u al aangegeven heeft... ook uh, door mijn partij, maar het sentiment is ook wel een klein beetje uh, aan het kantelen... in die zin dat uh, toch ook een aantal mensen zeggen van... Uh, ja, het wordt tijd een punt achter deze uh, discussie te zetten... want uh, het schaadt de Zeeuwse belangen uiteindelijk. Bijvoorbeeld de Brabantse Zeeuwse werkgeversvereniging... heeft uh, uh, zoiets uh, al eens eerder gezegd... En, uh, ja, dat is de, de andere kant van hetzelfde verhaal in feite. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Er zullen er vast een paar bij zijn uit Zeeland. En we zijn natuurlijk zeer benieuwd wat die ervan vinden. Maar ook de rest van Nederland mag bellen. Ik kom zo ik graag bij u terug om de reacties door te nemen. Ja, VVD-gedeputeerde Sjoerd Heining is dat van Zeeland. Kijk even naar onze site, want daar staan de laatste gegevens wat dat betreft. 1527 mensen maar liefst gestemd. En het is een beetje 50-50. Dat wil zeggen, 49% is het eens met de stelling. 51% is het oneens. Tand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Spreekt... Ja, ja, zeg het maar. Nou, um, ik ben het volledig oneens met de plannen om de Hetwiegen te ontpolderen. Ik hoorde daar even ook onze gedeputeerden zeggen dat je het een droevig bericht vindt. Maar dan koppel ik daar meteen aan vast dat de provincie zelf meewerkt aan ontpolderingen op andere plaatsen. Dat lijkt me zeer inconsequent. En dat druist volledig in tegen de gevoelens van heel veel zeeuwen. Want dat is ook niet vrijwillig, zegt u, die andere plaatsen. Nee, dat oh. zijn mensen onteigend. Er is één uh, poldermens, één agrariër, die is al op de vlucht geslagen. Die heeft nu een bedrijf in Groningen. Hmm. En in die oud zijn momenteel al voorbereidingen getroffen... om die zaak hmm. onder het zoute en vervuilde Scheldewater te zetten. Maar nu nog even over, over de hertwiegen. Want u hebt, uh, u hebt uh, de, de gerepiteerde daarover gehoord. Die zegt, ja, we moeten er ook eens een keer een punt achter zetten. Het, uh, het is nu wel mooi geweest. Ja, nou, een punt zou ook kunnen zijn om dus te beslissen om niet te ontpolderen. Dat is ook een punt zetten. En daar bent u veel mee voor? En daar zijn niet alleen ik, maar heel veel andere zeven... en met name zeven Vlamingen zijn daar ja. erg voor om niet te ontpolderen. Dank u wel dat u belde. Stam.nl, Goedemiddag. <tus> hallo? Uh, hallo, ik spreek met, met Haze Breda. Dag meneer Haas. Uh, ja, uiteindelijk uh, is er ook naar voren gebracht dat uh, ja, het gaat uiteindelijk tussen Nederland en België. Het is een landsbelang, dat zei uw gast aan tafel ook. Ja. Uh, terwijl er veel, veel anderen zijn die er eigenlijk toch een streekbelang van maken. Met name de mensen in Zeeland. Dan vind ik toch dat het landsbelang uh, boven alles gaat. Landsbelang gaat voor, zegt u. En uh, u kunt er dus mee leven. Dank u wel, Stamper.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Anja Vermekker. Ik wilde ook graag even zeggen... dat ik het er totaal mee oneens ben. Want het is natuurlijk een dwaze toestand... om goede landbouwgrond op te offeren... voor iemand die de grootste concurrent... van Nederland wordt. Want het is ten bate... van de haven van Antwerpen. En dan... dat wordt dus de concurrent van Rotterdam. En omdat... zij dat dan krijgen... en dan gaan we het lekker de wij-zij... discussie aan... Zij krijgen het voordeel en wij moeten goede landbouwgrond. We moeten onze agrariërs een keer gaan koesteren in plaats van alles zogenaamd voor, voor de natuur. Want de natuur die trekt zich geen barst aan van of wij nou wel of niet ontpolderen Die natuur gaat gewoon door en... Wij zijn wat dat er gaat hier, werkelijk het roer helemaal. We zijn zo dwaas bezig met. Maar, maar mevrouw, u, u hebt net een gedeputeerde gehoord. Die zegt ook van ja, uh, tuurlijk. Die, die, het is voor de haven van Antwerpen uiteindelijk. Ja, maar ja. daar hebben wij als CEO ook heel veel voordeel van. Economische ja, ja. voordelen, noem het allemaal maar. Nou, ik, ik zie dat al, toch een beetje anders. En het is allemaal heel makkelijk van die gedeputeerde. Die zegt dan wel weer zo leuk van ja, maar dat is, niet, niet, uh, dat is een mens verantwoordelijkheid. En zo hoor je dat in Nederland altijd, altijd, is het een andermans verantwoordelijkheid en ze zijn nooit ergens verantwoordelijk voor, als ze, wel als ze iets op willen strijken, maar als hmm. ze iets moeten doen, dan, is, dan zijn ze nooit thuis. U geeft het verzet kortom niet op, dat is duidelijk. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Ricardo Rijmen. Dag Ricardo. Goedemiddag. Ik, uh, ik ben het mee eens, dat ding moet onder water. Omdat we al vanaf 19 uh, of 18 zoveel de wet van Emma kennen dat de Westerschelde een uh, grensrivier is en uh, de de containerschepen die naar Antwerpen moeten... die worden steeds groter en groter. Die dingen die zijn nu zo'n beetje over de 300 meter. Ja. En behalve dat ze dan dieper worden... moeten ze ook kunnen draaien. En als we dat niet gaan doen... dan gaan we Antwerpen... gaan we eigenlijk het tegenovergestelde... wat mijn voorgangster zei... gaan we eigenlijk Antwerpen een beetje boycotten... ten gunste van Rotterdam. Wil je, wil je dan de landbouwers hun, hun grond laten behouden dan moet je maar een tweede te gaan bouwen... daar bij uh, Zeebrugge of Oostende. Ja, ja, ik snap het. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met duim spreekt u. Dag. Uh, ik vind het een waardeloze oplossing. Ik begrijp daar helemaal niets van. Uh, ik heb meneer Heijnen van de VVD horen praten. Uh, gedeputeerde van de provincie Zeeland op een hele laconieke wijze en weinig vechtlust toonde voor de Zeeuwen. Hier zelf ben ik in, uh, in Hagenaar, uit Rijswijk kom ik. Ik begrijp niet wat de VVD hier in Zeeland, dat is het zo, de Zeeuwen, weinig helpen. Goed, uh, steun vanuit Den Haag dus voor de Zeeuwen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Anne Meermans. Ja, ik denk toch dat het een uh, voldongen feit zal worden voor de Zeeuwen. Maar ik zou hen een beetje willen opbeuren. En ik heb zelf een beetje een slogans... Cooperation is better dan conflict, samenwerken is beter dan oorlog. Uh, ik kan me herinneren dat er in de omgeving van de Wijkbeduursteden... zeer veel bezwaar was tegen het uh, uitdiepen van de uh, overloopgebieden, de uiterwaarden. Uh, men dacht, dat worden verzamelplekken van muggen... En de die waren er heel erg tegen. Ja. Maar inmiddels is het een prachtig natuurgebied geworden. Met heel erg veel, um, zeer gevarieerd watervogelbestand. Dus het kan eigenlijk maar wordt heel mooi worden. Het ja. is prachtig geworden. Ja. En het is samenwerking geweest van Rijkswaterstaat en natuurmonumenten. En je kunt van het onderzetten van. Uh, Kostbare kleigronden kun je ja. ook een prachtig natuurgebied maken. Ja. En je kunt ook toeristische activiteiten ontwikkelen. En ik denk dat de samenwerking. Dat ik heb er vanmorgen nog uh, Apotable Lep horen zeggen, burgemeester van Rotterdam. Dat er een samenwerking is ja. tussen de havens van ja, Antwerpen. Ja, ja, ja zeker. En... Eh, goed, eh, d -d dank u wel. Want ik heb ja. nog meer mensen hangen die willen het ook nog even iets zeggen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, ja. Ik goedemiddag. Zat te horen, bedankt, zit hij al op een boot op de schelde. Ja. Ik, uh, ik ben tegen het ontboren van uh, het dierbolen. En mijn mening is: de beste schilder die moet uitgediept worden te behoeven van Antwerpen, mag dan niet ontboden in België. Ja, het, het gaat om de compensatie natuurlijk voor Nederland. Dat is, dat is, ja. de, dat is de hele discussie natuurlijk de hele tijd. Uh, Stampp.nl, goedemiddag. Goedemiddag. ...wil ik graag zeggen dat ik deze discussie helemaal nergens over vind gaan. Oh. Ik heb net even gekeken op Google Maps... ...en uh, gekeken naar het stukje waar het eigenlijk om gaat. <hijf> en, wat, uh, uh, uh, en wat volgens iedereen een belemmering moet gaan zijn voor de Antwerpse haven. Nou, sorry hoor, volgens mij... Uh... Wordt hier uh, uh, een beetje van een mug een olifant gemaakt? Nee, ja, maar het gaat natuurlijk niet om dat stukje dat, dat, als dat stukje wel of niet onder water staat, of dat dan uh, problemen voor de Antwerpse haven oplevert. Het is, het is een natuurcompensatie. Dus om de natuur, omdat er dus allerlei uh, industriële dingen gaan gebeuren, gaan ze dat stukje teruggeven aan de natuur en moet het dus onder water komen te staan. Dat is het idee. Maar als het uh, niet ontpolderd wordt, dan kun je dat toch ook uh, als een stukje natuur. Uh... Laten ja, maar, ja, maar geen waternatuur natuurlijk. Geen, uh, geen uh, bepaalde vogels, uh, vissen, wat meer zijn. Ik noem maar even wat. Ja, dat vind ik hierin toch het begrip natuur te, te, te eng. Uh, uh, in dit geval. Ja, Ik vind het wel mooi dat u het even hebt opgezocht in ieder geval. Want dat is toch wel belangrijk ook. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. van had uit Bennecom. Corrie, nog even een korte reactie graag. Ja, um, heeft men eraan gedacht hoeveel um, hazen, mollen, muizen... en andere dieren die in de grond leven daar... nou ja, hazen leven natuurlijk niet uh, in de grond, maar op de grond... gaan verdrinken als dat daar onder water wordt gezet? Ja, precies. Ja, ja, dat dat dat, dat moet, daar, moet Daar moet toch wel even een oplossing voor verzonnen worden. Ja. Uh, dank, uh, dank voor deze tip. en We, we gaan eens even doorsluizen naar de VVD-gedeputeerde van Zeeland... Sjoerd Heining, of, of ze daar aan gedacht hebben. Meneer Heining, dat laatste. Dat laatste, nou ja... Wij hebben daar niet echt over gedacht. Er zijn natuurlijk allerlei soorten natuur. Het is wel zo dat wij hier in Zeeland... Uh, we zijn erg gehecht aan ons water. Maar we zijn ook erg gehecht aan het land... wat we in de loop van de eeuwen zeg maar, op het water veroverd hebben. En uh, als je het over uh, de mensen hebt... Ik hoorde mevrouw iets zeggen over prachtige natuurgebieden. Ja. Uh, dat, uh, dat klopt, maar we hebben prachtige natuurgebieden... zowel op water uh, als op het land. En om daar nu, dat nu te gaan veranderen... en opeens wat meer water en wat minder land dat is echt iets, Ja, dat, ja. dat willen er bij ons niet in. Maar ja, u, u hebt eh, een van de bellen schoort, die zegt de provincie Zeeland... doet er zelf ook aan mee, want er wordt op andere plaatsen wel ontpolderd... en, en ook niet altijd met evenveel instemming van de eigenaren. Ja, maar dat, die, die plannen maken allemaal deel uit van uh, dat verdrag... wat er tussen Nederland en Vlaanderen is uh, gesloten... En op de ene plek is meer instemming dan op de andere. Er zijn ook plekken waar het vrijwel probleemloos uh, verloopt. Bij, bijvoorbeeld bij Perikpolder. Uh, waar de gemeente en de, de eigenaar en zo allemaal ermee instemmen. En er zijn plekken waar het moeilijker gaat. En het allerlastigste is de Polder. Ja, dat is ja. nog een keer zo. En, en, en nog even, hè, want dat, dat, dat, dat uh, verhaal komt natuurlijk ook nog steeds terug. Want moeten we nou uh, de, de, de, de Belgen, de Vlamingen, zeg maar uh, bevoordelen boven ons? Uh, zo, zo ligt het toch niet helemaal, hè, feitelijk? Nee, want de Vlamingen doen in eigen land ook aan uh, uh, natuurherstel, moet je het eigenlijk noemen. Je mag het eigenlijk geen, geen compensatie noemen, ze doen ook in natuurherstel... En uh, ja, volgens dat verdrag moeten wij dat ook doen. En uh, of het achteraf gelukkig is, ik denk van niet... dat daar de bevaarbaarheid van de Westerschelde... aan de natuur gekoppeld is, uh, dat is uh, uh, daar kan je over twisten. Maar dat is nou één keer gebeurd in dat verdrag. Dus verdieping van de Schelde uh, lijkt te betekenen... dat er dan op natuurgebied iets, uh, iets uh, moet gebeuren. En uh, ja, die koppeling had waarschijnlijk niet gelegd moeten worden destijds. En dat gaan, moeten we ook in de toekomst zeker niet meer gaan doen op die nee. manier. Maar goed, kort en goed, u zegt wij als de provincie Zeeland... Gaan, we zijn eigenlijk blij dat er nu duidelijkheid is. We gaan er in die zin aan meewerken en ze moeten het maar gaan regelen. Nou ja, we gaan er natuurlijk onze eigen politieke discussie eerst nog over voeren. En dan beslissen we of we eraan gaan meewerken. Maar ik verwacht dat nu de meerderheid van de provinciale staten in Zeeland zal zeggen van nou laat het dan in vredesnaam nou maar zo gebeuren. Goed. Dank u wel dat u meedeed vanuit Zeeland. VVD-gedeputeerde Sjoerd Heining was dat over de Hedwiggepolder. Het is goed als de Hedwiggepolder alsnog onder water wordt gezet. Um, veel worden gestemd trouwens, 1600 ruim, uh, 49% eens, 51% oneens. Thijs, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat ga je doen na tweeën? Ah, oh, wij gaan zo meteen een radiouitzending maken. <laughs> en bij ons is Simon Buma te gast. Uh, ja, misschien wel de nieuwe oppositieleider, dat weten we nog niet precies. Maar dat zou zomaar kunnen. We gaan met hem praten over wat tot nu toe bekend is over het regeerakkoord. En ook over het congres van zijn eigen partij afgelopen zaterdag. Verder gaan we praten met Max Westerman over elkaar Sandy in Amerika. En de invloed die die mogelijk kan hebben op de verkiezingscampagne daar. En er gaat een theatervoorstelling in première. Handjes, Dennis van der Ven en Peggy Vrijns zijn bij ons te gast daarover. Zo meteen dus na twee.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 De radiostilte ten einde. Ik heb de steun van mijn fractie. De VVD-fractie heeft ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen. En een mandaat om nu in de laatste bespreking met de VVD het akkoord af te ronden. En dat zullen we nu gaan doen. De verwachting is dat ze nu echt de laatste puntjes op die i kunnen gaan zetten. De fractie realiseert zich hoe belangrijk dit is. Hoe belangrijk dit akkoord is voor Nederland. De reactie van de fractie is dat dit een evenwichtig pakket is. Vanmiddag vanaf 4 uur live vanuit Den Haag. Hoe het akkoord er straks uitziet, dat hoort u op Radio 1. Als die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 Dit is Radio 1.